Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. FC Twente degradeert naar de eerste divisie. Dat heeft de licentiecommissie van de KNVB besloten. De KNVB spreekt van een tweede kans. Vanwege financieel wanbeleid in het verleden... wordt de proflicentie van Twente ingetrokken. Maar de club krijgt hem meteen weer terug... omdat het huidige bestuur op de goede weg is. Dat betekent dan wel dat FC Twente van vooraf aan moet beginnen... in de eerste divisie. De club kan nog tegen het besluit in beroep gaan. Premier Rutte verwacht dat columniste Ebru Umar niet wordt uitgeleverd aan Turkije. Uitlevering kan volgens hem alleen bij zaken waarop in beide landen minstens een jaar cel staat. En dat is in dit geval niet zo. De Tweede Kamer had garanties gevraagd, maar die kan Rutte niet geven... omdat het niet aan de politiek, maar aan de rechter is om over uitlevering te beslissen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is er maar een beperkt risico... op een uitbraak van het Zika-virus in Europa... Alleen op het Portugese eiland Madeira en aan de Zwarte Zeekust in Rusland en Georgië is het risico hoger. Alleen daar komt de mug voor waarvan zeker is dat die Zika kan overdragen. Koning Willem-Alexander wil vlieglessen nemen om in een Boeing 737 te kunnen vliegen. Hij heeft al een vliegbrevet en vliegt geregeld in Fokker 70, zoals het regeringsvliegtuig. Dat toestel is aan vervanging toe. Dat de koning nu in een Boeing wil leren vliegen, betekent volgens de Rijksvoorlichtingsdienst niet dat het volgende regeringstoestel een Boeing wordt. Frank de Boer heeft met een zegen in China afscheid genomen als trainer van Ajax. De Amsterdammers speelden in China een oefenwedstrijd tegen een lokale profclub die ze met 2-0 wonnen. Frank de Boer maakte vorige week donderdag bekend dat hij na 5,5 jaar bij Ajax vertrekt, een jaar voordat zijn contract afloopt. Wie hem opvolgt is nog niet bekend. Het weer, vanavond hier en daar een bui, morgen meer zon en dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Short. ZFM. Ah, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad loopt het vooral vast op de A15 rondom Gorkum natuurlijk. Maar op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam is er een ongeluk ook gebeurd. Tussen Batuverdorp en het Ringvaart staat 5 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je een half uur extra. Dan de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Die is nog voorlopig dicht vanaf Gorkum tot aan Harningsveld Giesendam. Door een ongeluk met meerdere vrachtwagens. Voor het knooppunt Gorkum vanuit Nijmegen staat er een file van 8 kilometer. En die levert je een half uur vertraging op Bij Gorkum wordt je daar 27 richting Utrecht op gestuurd om om te rijden. Maar wil je nu nog vertrekken vanuit Nijmegen en wil je naar de Randstad, kies dan direct voor de route langs Utrecht in plaats van de route via Gorkum. Andere kant op, dus vanuit Rotterdam naar Gorkum, staat er 18 kilometer door dat ongeluk tussen Hendrik de Ambacht en Gorkum. Lange tijd was de linkerrijstrook dicht, zodat de hulpdiensten erbij kunnen komen. En dat levert je nog een half uur vertraging op. Tot zover de verkeersinformatie.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 30-5, Rijkonen Je 30, 30 voorstellen, daar zit dan Vettel straks ook nog ergens in de buurt, hè. Dat wordt fout, hoor, met die pitstop. Die tellen links in beeld, Ik kan er niet even gewoon meteen 10 rondjes bij. Weet okay. je, 20. moet toch Jos Verstappen heet, die zit gewoon aan deze wedstrijd te kijken. Dan heb je toch gewoon een hardslag 300.000. Dan heb je klossende oogvols dan heb je op plekken waar je het niet verwacht had. Want zou het dan zo snel komen?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 Fucking bizar. Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij. Maxi stapt in de laatste bocht in Barcelona. Yo, hey. Yo, ho! Yo, fucking hell. Wat bizar. Een hele goede avond, van Beachmasters. Aflevering 25, jargang 1 van deze woensdag 18 mei. En het is waar hoor, ja ja. Onze enige echte Limburgse Max Verstappen heeft de afgelopen weekend gewoon het podium behaald. Yes, ja, yes! Unbelievable, Max. Unbelievable. You are a racewinner. Fantastic. Wat a great debut. En Alweer Verburen heeft natuurlijk gelijk weer wat opgemaakt, hè? Die Armin van Buren, jongen. Hij maakt gelijk er weer een hele andere parodie single. Wat is het nou van allemaal? Want we zijn hier vandaag met uh, onze uh, enige echte beveiliger. Hij is een beetje een tijdje weg geweest. Maar uh, Sander, je bent er weer. Hoe maakt u het? Ja, een hele goede avond luisteraars en Jonas natuurlijk. Ja, ja, niet te vergeten. Ik. Ja. Nee, het gaat goed met mij. Ik ben uh, druk met mijn opleiding en uh, school en... Uh, ja, heerlijk. Je bent gewoon heerlijk bezig. Je zit niet stil, laten we het zo zeggen. Nee, ik zit inderdaad niet stil. heb jij jou jou Max van Verstappen Stappen ook niet. Nee, nee, oh, dat is wel wat, wat minder. heb jij Max Verstappen een beetje meegemaakt afgelopen weekend? Ik heb, uh, ik zou eerlijk zeggen... Ik heb van begin tot eind, vanaf de voorbeschouwing tot aan... dat Max over de finish rij en de marshals heerlijk naar hem stonden te Te De ze gingen zelfs op hun knieën voor. Ja. Maar daar hebben we natuurlijk straks nog even over... over onze enige echte Max Verstappen. Ja. En natuurlijk onze oude Bob, want die is uh, elfde geworden. Ja. ja. Helaas, het is niet anders, maar hij, uh, ik vond dat hij het goed heeft gedaan. Het was een heerlijk nummer. Ik, uh, ja, het uh, kon wat sneller. <laughs> nee... Nee, ik bedoel, het klassement Kom wat hoger in het ja, okay. uh, eindklassement. Inderdaad, ik had hem uh, in een uh, top 5 geschat, maar... Oh ja, ik had hem, ik ga eerlijk zeggen, ik had hem niet op nummer 1 verwacht, maar ik had hem wel... Ik had in... hem echt wel in de top 5. Verwacht. Ik had hem tussen de 5 en de 10 verwacht. Nou, het is nu 11 geworden, maar het is niet anders. We nee. hebben het wel weer geflikt dit jaar en niet te vergeten. Nee, we zijn wel weer naar de finale gegaan en uh, heerlijk. Nou, daarover straks meer natuurlijk. Dit uur nog even dou Douwe Bob en het volgende uur Max Verstappen. En wat hebben wij vandaag allemaal? Wat hebben we? We hebben muziek maar waarom weer ja. bij muziek? Ja, we zijn helaas, nee, we zijn een radioprogramma natuurlijk. Zie je van Beachmasters en uh, we hebben genoeg klaarstaan. We beginnen gewoon lekker met Vice. Hey, Future Raver Zie je van Beachmasters.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 In hey. Mooie nummer, hey! En dan zeggen de mensen wat denk je van, we zeggen nou hey! Ja, gewoon hey! De kop is eraf! Aflevering 25, jager nummer 1, woensdag 18 mei. En ook die Sander er helemaal geobsedeerd van is. Dan gaan wij lekker verder met cheat codes, Chris Cross Amsterdam met seks. Misschien heeft hij te weinig, misschien heeft hij te veel, dat weten we nooit. likes in me Christmas Amsterdam met seks. Je kan het beluisteren via Ziegelkanaal 40 106.9 Of via de site ZFM Zandvoort. ZFM op 106.9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. -Zom z z En m I met you in the summer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 Summer. En uh, ja, echt, ondanks het weer wordt het echt een mooi zomertje. 2016 mogen we echt uh, gaan opschrijven als beste jaar. Max Verstappen op nummer 1. Goeie zomer. En we gaan nog veel meer van Machine zien, jaar, geloof mij maar. En zo niet. Luister naar de wijze horen van Tom Coronel. Wereldkampioen. Dit was Kelvin Elwers met Summer. En uh, ja, we zijn er natuurlijk alweer bijna op uh, 25% van de uitzending. Het gaat zo achterlijk snel, joh. Daar word je gewoon bang van. En wat hebben we nog allemaal te doen? We hebben natuurlijk nog wat hits voor jullie klaarstaan uh, de aankomende anderhalf uur. En natuurlijk nog nieuws over Douwe Bob en Max Verstappen. En niet te vergeten, het weer en het verkeer. En ik heb ook nog wat leuke feestjes voor jou van aanstaande zaterdag en zondag. Maar eerst gaan we even lekker luisteren naar Rochelle, net Lang, hier op ZFM Zandvoort.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 Het is half zeven en dat betekent dat ik een weerberichtje voor jullie klaar heb staan. Allee? Ik heb er echt geen zin in, maar dat maakt het allemaal niks uit. Het weer van deze tijd is van de metergroep vandaag en dat is ook voor uh, vanavond, morgen en overmorgen niet te vergeten. Ook vanavond nog verspreid enkele buien. Vannacht klaart het op met lokale mistbankje en minimaal rond de 10 graden. Morgen periode met zon, maar ook veel wolkenvelden. Voornamelijk in het noordoosten met een lokale bui. Maximum temperatuur van 16 tot 20 graden bij weinig wind. Vrijdag veel bewolking en voornamelijk in het oosten verspreid een buitje. Bij temperaturen rond de 18 graden. Zaterdag wordt het weer warmer. Van 18 tot maar liefst 24 graden. En check dan gelijk even de site aan.nl. En die gaat precies vertellen of je dat mag, ja of nee. En ik heb ook helaas, ja, nou, helaas, helaas. Ik heb nog wat weer. Nee, dat heb ik net gedaan. Ik heb nog wat vielen staan op de A1 amsterdam Amersfoort. 9 minuten vertraagdjes tussen meer en diemen. En op de A1 Amsterdam-Apeldoorn, 13 minuten vertraging tussen Hoeverlaken en Voorthuizen. En dan op de A2 Utrecht-Sertoverbos, 7 minuten vertraging tussen Everdingen en Beest. Op de A2 luikma Maastricht 11 minuten vertraging tussen Grondveld en de A2 Europaplein. En op de A4 Amsterdam-Delft, 6 minuten vertraging tussen Zoetewoude-Rijndijk en Zoetewoude-Dorp. En dan op de A12 Utrecht-Den Haag, 8 minuten vertraging tussen Bodegraven en gouwe Aqueduct. En dan op de A12 Utrecht-Den Haag, 21 minuten vertraging tussen gallen en De Meren. En op de A12, Lunette Oude Rijn, 16 minuten vertraging tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn. En dan heb ik ook nog wat te staan op de A16, Rotterdam, Breda, 6 minuten vertraging tussen Dordrecht en sint Gravendeel. En dan op de A16, Antwerpen, Breda, 17 minuten vertraging tussen de Belgische grens en Galder. En op de A27, Utrecht, Breda, 15 minuten vertraging tussen Noorderloos en Industrie, Avelingen. En op de A50, Eindhoven, Arnhem, 16 minuten vertraging tussen Os-Oost en Ravenstein. En dan heb ik tot slot nog eentje op de A59, Zonneuw Zes minuut gedragen tussen Os en Paul hey En mocht jij nog in de auto zitten en rij je hard naar 130, dan zal ik even je rempen aan het trappen. Op de A27 bij Almere Breda, bij hectometerpaal 7.7. En ook nog eens een keer op de A28, De Vries. Daar staat er ook eentje, utrecht Groningen hectometerpaal 190. En op de A44, Abbenes, Den Haag, Nieuw-Vennep. Op bij hectometerpaal 3.1 en op hecte op de A67 deur naar Venlo of Eindhoven merkt de paal 53.0. Het is zo zonde. Trap de drempenaal in en zorg dat je geen uh, boetes krijgt. En anders wordt wakker gemaakt. Daarom dit nummer. Wake me up before you go go hier op ZFM. En uh, ja, het zit er nog lang niet op de dag. straks nog Douwe Bob en Max Verstappen. Wake me up before you go go. Dit is ZFM Beachmasters. You hey. Je kunt de lekkere Ben Jerry op oh. tijd. Wake Me Up en go Dodo. En voor de mensen die niet wakker zijn, blijf luisteren zomer of winter altijd weer ZFM. Dit is natuurlijk Hardwell W. Fitman Scoop met, uh, ja, Don't Stop the Madness. Vind je het slecht? Ga naar Classic Radio luisteren. Is Dit is CFM Beastmasters. Op deze woensdag 18 mei tussen 6 en 8. Dief van masters. Vandaag een beetje trains, maar hij is er gewoon onze enige echte Sander. En wat hebben we nou een Sander als er niet is? Sander, speciaal voor jou. Ah, <laughs> hij moet kranker. er gewoon bij blijven. Ja, Ik vind het wel he? een goeie. Ik vind het een hele goeie dit. Hé, hey, uh, jij weet wat meer over jou, Bob niet te vergeten. Dat klopt. Zeker weten. Ik weet alleen dat hij kan zingen, dat hij een paar nummertjes heeft uitgebracht. Dat hij bij RTL Late Night is geweest. Uh, waar is hij eigenlijk niet geweest? Nou, zou ik wat kort over Douwe Bob zelf vertellen? Ja, doe maar. Dan weet, we het, weet ik tenminste bijvoorbeeld waar, waar we het over hebben. Oké, okay, nou, Douwe Bob is in, op 12 december 2000... Uh, 12 december 1992 geboren gewoon lekker hier in Nederland. Is het een Hollander? Het is een Hollander. Ik dacht een Turk. Douwe Bob Postuma brak in 2012 door met zijn overwinning in het... Pro het beste B -b -b -b programma, de beste zingersongwater van Nederland. Het nummer Multicolor Angels, wat hij in de finale zong, bereikte in de Nederlandse top 40 op de 17e plaats. In het voorjaar van 2013 verscheen zijn debuutalbum Born in a Storm. Postuma bracht het album uit op zijn eigen platenlabel Sweetheart of the Rodeo. De, die naam ontleende hij aan geregelmatig album van The Birds uit 1968... In 2014 verscheen Stone into the River in de tipparade. En ook op de zing was ook het uh, strijkorkest Ardesco te horen. Gaat het nogal wel een beetje? Ja, het gaat allemaal. Ik moet even goed kijken. Nee, blijven. je bent erop gevonden van de oude Bob. Ja, eigenlijk wel. hè. Ja, dat dacht ik al. In 2015 vraagt Nook of, of de zanger een duet met haar wil zingen. Hold Me wordt ruim, word ruim twee jaar de Multicolor Angels en zijn grootste top 40 hit. De zanger komt in mei 2015 met een tweede album... waarvan de tip, titeltrack Pass It On als voorloper scheen. In de najaar wordt de nieuws gezongen als single. In 2016 reist natuurlijk Douwe Bob af voor Nederland... naar het Song Songfestival in Stockholm... waar hij met Slowdown ons land vertegenwoordigde. In de halve finale in maart wordt het zijn derde top 40 hit. En natuurlijk in de halve finale is Douwe Op nummer 3 beland en in de finale op nummer 11. Ja, nou, ja, ik vind eigenlijk ik dat je best zeggen, gedaan. Jij hebt het niet gezien. Nee, ja, ik heb het. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben in slaap gevallen en ik werd pas bij optreden 9 weer wakker. Dus ik stuur naar mijn lieftallige collega Maurice Mulder. een appje van is Douw al geweest? Die was al derde. Ik zeg, nou, weet je wat? Ik ga nog eens een vriendelijk doen. Ik ga gewoon kijken. Ja. En daarna het domste wat ik gewoon eens doe. Ik zeg, zo, ik kan niet op Douw Bob stemmen. Zegt die woont je? Nee. Zegt, je woont toch in Nederland? Ik zeg, ja. Waarom kan ik daar niet op stemmen? Maar het is dus dat je niet op je eigen land kan stemmen. Eigen land. Mag je niet op stemmen. Ik, ik, ik zat er echt nog aan te denken. Krijg... Het kost je wel 45 cent. Ja, da, nee, dat, dat ga ik je eerlijk vertellen. Maar je stem wordt niet geteld. Dan ga ik je even wat stellen. Ik uh, Heel toevallig gisteren kreeg ik mijn telefoonrekening binnen en er stond 5,60 euro. En ik denk, ze het kijken, huh waarom 5,60 euro extra servicenummers. Ik denk, verdomme. Ik kon niet eens stemmen op die gozer, maar ze hebben wel het geld gehad. Dus ik heb ja. gewoon 5,60 euro aan die gozer betaald, terwijl hij 11 is geworden. Ja. Echt, ik heb, uh, nou, ik heb geen hekel aan hem, hij doet het wel goed, maar ja, het was wel even een afdankje. hier. Ik ben gewoon 5,60 euro kwijt. Ja. En ja. ik heb hem niet eens gezien optreden, moet je nagaan. Nou moet je nagaan. Nou, ik heb uh, alle optredens gezien, de halve finale, de dubbele halve finale en de ja, finale. Ja, ik kreeg steeds een snap -by. Ik zit er weer klaar voor. Ja, ik zit er weer klaar voor. En dan kreeg ik weer een appje van onze collega Marien. Meneer Mulder, ook weer een appje. Ja, ik ook. Ja, hij ook. Ja, hij ook. Ja, hij ook. Ja, ik was er ook klaar Want, uh, voor. Meneer Mulder en ik zijn fanatieke songfestival uh, ja, fanaten. Ik, ik en meneer Mulder zijn weer fanatieke racefanaten. Ja, ja maar Mulder is ook wel een uh, songfestival fanaten. Hij houdt ook heel veel van Beethoven. Ja. <laughs> nee, maar ik heb zijn show gezien... en ik moet zeggen hoe hij speelde met de camera's. Hij pakte iedereen in en die tien seconden stilte. Ja, iedereen, iedereen denkt van nee, de het finale... is nu al afgelopen... of is er een storing. Maar nee, daarna, hup, tap, en hij knalt hem weer In ja. In de finale had hij gezegd van... als ik ga crowdfunden, lachen. Ik doe het hem niet. Crowdsurfer. Maar nee, dat, heeft, dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan... Nee? Nee, want hij heerst mijn moed op en disqualificatie. Ja, van maar het het even snel tussendoor. Want je hebt daar uh, die vrouw die er rondloopt. Die had uh, een beetje aan het einde. Ging ze een verhaaltje vertellen van over het Songfestival, dit en dit. Ja. Maar die gooide toch echt een microfoon in de oortje uit. En die sprong in één keer het publiek in, hè? Ja. Maar dat is weer organisatie, dus dan wordt het weer getolereerd en ja, naar de dingen De Organisatie dan. mag, maar deelnemers weer niet. Uh, ik vind het allemaal heel erg jammer. Ja. Hey, en dan heb ik nog wat leuks ja, met was Hij is natuurlijk nu weer in Nederland. En onderweg naar huis stuurt hij gewoon uh, wat Max Verstappen had gewonnen. En dan stuurt hij een, uh, een Twitter-berichtje uit. En gefeliciteerd, man. Heb jij anders nog een baantje voor me? Ja, als grap op Twitter. Ik, ja, heb ik vond voorbij het wel, wel een goede. Ik heb hem voorbij zien komen, inderdaad. De reactie heb ik ook ergens op gehad. Die, krijgen we, die zoek ik zo nog wel even op. Want er was een reactie van Max op. Hij zei uh, iets van: uh, gefeliciteerd, elfde. Um, ik ben eerste dit keer van. Uh, we kunnen wel een keer in overleg. Zo ja. ging het of zoiets. Nou, ik uh, ging helemaal kapot van het... Uh, hij is ook iets van uh, neger om, Nou, hij staat hier 827 keer uh, gere-tweet. En 2000 likes erop. Ja, ik vind het mooi. Van Songfestival naar Formule 1-coureur. Ik vind het echt geniaal. Het echt zou wel van... leuk zijn. Ja, nou... ik de, vind het... de coureur. Ik ben bang dat hij dan sowieso laatste wordt steeds. Met zijn nummer Slowdown. Ja. Maar <laughs> nou, ja, wie weet. Hey, nee, Douwe Bob heeft het goed gedaan. Ik ben... Uh, ik moet zeggen... Trots nou, op onze Nederlanders. Na alle 12 jaar die ik al kijk... Vind ik dit echt wel een nummertje 1. Ja, maar we, kijk. Nou, hij is nu nummer één geworden. En we hadden net al een beetje de discussie buiten de uitzending. Om van. Hoe hoog had jij hem geschat? Ik zeg, nou, ik had hem een top Ik had hem dus de 5 en de 10 gezet. Ja. Nou, ik had hem echt in de top 5. Uh, nou, dat is mooi. First het is niet time. gelukt. Nou, ook niet. Nee, het van, is niet gelukt. Het is in de top uh, 11. <laughs> ja, het is in de top 11. Nee, maar uh, kijk, ik zeg je eerlijk. Ik ben elk jaar, zeg ik, van ik vond het wel goed. Ik vind het jammer dat ze niet hebben gewonnen, maar ze hebben het goed gedaan. Maar dat is elk jaar weer. Want het is toch weer steeds een Nederlands talent wat erbij komt. Nou, ik zou je eerlijk zeggen. Drie jaar geleden, even uit mijn hoofd, waren de toppers er. De tippers? Ja, de toppers. Maar dat nummer, dat een uh, zieliger kon is dus ook. Uh... Nee. Nee? Nee. Niet voor herhaling vatbaar? Nee, niet voor herhaling vatbaar. Nee, nee, maar in ieder geval, ik vond dat hij het goed heeft gedaan. Ik ben blij met een 11e plek. Kijk, ik vond het zelf aan de ene kant. Hij was teleurgesteld. Maar aan de andere kant was hij ook wel weer vond blij hij... voor de winnaar. En het beste nummer wat hij vond, die heeft gewonnen. Ja. Ja, ah, kijk, zo hebben we het allemaal wat. Maar volgend jaar is natuurlijk weer gewoon een heerlijk nummer. Hey, volgend jaar gaan we natuurlijk weer Songfestival kijken. Ja. Ik uh, ga er zelf niet naartoe. Mij te ver weg. Ik zit eraan te twijfelen, Ik ook. Hey, uh, weet je wat? Ik heb een heel goed idee. Ga gewoon even lekker we naar z'n lekker luisteren. Douwe Bob, slow down hier op ZFM. I'm going nowhere and I'm going fast. find a Met het ik hele nummer is van... Low Bob, down. Blowdown. Ja, maar ja. voor mij iets sneller. <laughs> nee, hey, je hebt tien seconden gemist. Ik, uh, ik heb die tien seconden stilte niet gehoord eigenlijk. Nee. Maar dat is YouTube. Oh, nee, <laughs> dat, is, is, dat, van, is, dat uh, is CFM's antwoord. Het is zo van... Um, op zijn album heeft hij hem zonder 10 seconden stilte gedaan. Maar, maar het brengt hij vond, net even, brengt nou, net hij even hij wat Maar het nummer vond hij te op Excuse, dat is niet de bedoeling. Waarop uh, hij heb gezegd van... Nou, dan doen we er tien seconden stilte bij. Kijk hoe dat uitpakt. Ah, ik vond het wel leuk. En ook als je zag hoe het publiek uit zijn plaat ging in de 10 seconden stilte. Ja, ze dachten van, het is afgelopen. En met, de favoriete nummer, met zijn favoriete zinnetje, I love you, babe. Ja, en daar, daar ging het, daarna ging het los hoor. Daarna, na die tien seconden. Hé, hey, luister, even over de vrijdag gesproken. Ik heb vrijdag hier natuurlijk ook weer een uitzending. Hè? Ja. En dan uh, ze zitten we met de hele bende van de linde. De hele kroeg zit hier ongeveer. Ja, bijna wel. En daarna gaan jullie naar de kroeg. Da nou, da wow, dat is tien keer niet uitgesloten. Ik vond een aanstaande vraag wel. Kom je ons uh, lekker radioprogrammaatjes even opzoeken in Café Vieren, de gezelligste kroeg van uh, Zandvoort? Nee, uh, maar in ieder geval, luister. Ik heb daar een vast item. Jij hebt daar een vast item. En dat is Jonas Guilty Pleasure. En ik heb nu gewoon voor jou dat jij voor vandaag nog een Guilty Pleasure op gaat zoeken. Oh. En weet je wat onze Guilty Pleasure van, uh, wat was het nou, twee weken geleden was? Nou. Je weet überhaupt wat een Guilty Pleasure is, hè? Nee. Echt niet? Nee, mijn Engels is uh, very bad. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik vertaal het, ik weet niet precies wat het is, maar <laughs> ik weet het wel, hoor. Het is dan echt uh, een nummer wat het meest slechtste, maar het grappigste en het domste nummer ooit. En ik had bijvoorbeeld twee weken geleden deze nummer dit nummer als Guilty Pleasure. Als je bitch wilt chillen, is het geen probleem. Dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb plan en drugs. Maar uh, Sander. Ja, dat is een kleine voorbeeld. Ja, ja, ja. Durf jij het met mij aan te gaan om, gewoon deze, om een Guilty Pleasure te zoeken voor twee uur? Ik heb hem. Oh, je hebt hem nu al? Nou, <laughs> ja. dan gaan we hem twee duur gaan we horen. Ik heb hem nu al. Dus dan hebben we gewoon Sand Sanders Guilty Pleasure. Maar we gaan eerst verder met uh, de nieuwste Storm Eye. En dat is uh, natuurlijk niemand anders dan Willy William. Met Ego. En niet uh, straks allemaal berichtjes sturen naar mij van, is dit Storm Eye? Nee, het is Willy William.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 Alexander, weet je wat het altijd is? Dan heb ik zo'n mooie radioprogramma en dan zeg ik altijd op vrijdag... Zierf van Beachmasters. Welcome to the weekend. En nu is het gewoon Zierf van Beachmasters. Nou, dat is echt uh, droog. Of niet? Ja. Ja. Hey, uh... Er volgens mij nog een heerlijk plaatje klaarstaan. Oh, jongen. Kijk, ik heb het vorige week heb ik het zo gedaan. Ja? Dat was in samenwerking met mij en jou. Dat was eigenlijk toen met Quinten. Zou ik, ik het nu een keer met jou aankondigen? Ja, maar het nummer dat nu bovenaan staat hoort eigenlijk in de tweede uur. Wat is het dan? Is dit je Guilty Pleasure of zo? Nee, nee, het nummer dat nu bovenaan staat hoort eigenlijk bij het volgende item van de tweede uur. Ah, dat klopt, Nee, dat doen we dat dan wel. Want eigenlijk ja. is het. Uh, ik ga het gewoon verklappen. Het is geen Jonas Blue, het is Jonas Parsons samen, Futuring met Sander Douday. Kijk, dat ja. vind ik altijd wel leuk om te vertellen van die dingen. Ja, Jij niet? dat klopt zeker. Hé, hey, gaan we voor 100 mijl verder rijden? Want we gaan uh, ja, nu we eerst. We gaan, de... gaan voor de 100 mijl. Van 100 mijl. Van jou.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 Dance with me one more time You and me is more than lonely nights You and me is more than red sky You and me is more than lonely days It's our time to go. Dance with me one more time Come here and visit my world History, shining stars, our love is the only way Don't get lost cause I'm waiting, summer feelings are waiting time. Yo. 100 miles ja. Eerst uur zitten wij bijna op 2 uur met uh, diverse andere mensen Zoals onder andere onze enige echte Quinten Brouwer En dan zitten we hier net in de studio hè of tenminste, we zitten nog steeds eigenlijk in de studio. En ja. dan ondertussen dan zie ik ze al op die tafel slaan. En ik begin dan met het We Will Rock You te zingen. <tied> en dat is natuurlijk van ons de enige echte Queen. Oh, en dat is echt even een foutje. Dat was echt niet mijn bedoeling. Ik, ik ben nee, van je helemaal je het helemaal afgekwest. Natuurlijk met Queen. We Will Rock You hier op ZFM Zandvoort.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 Ja, we gaan even door naar, we gaan door naar weer het verkeer en de Jingles over een uh, enkel minuutje. Ja. Nee, dat is echt belachelijk, want uh, ja, uh, hoe zeggen we dat? Ja, weet u. Ja, ik weet het ook allemaal niet. Nee. Ik weet alleen dat we nog even moeten gaan lullen. Ja, nou, uh, hoe lang stress, hebben we nog? Stress, ja, 45 seconden. Oh. Uh, en hey, uh, wat heb het... je afgelopen weekend gedaan? Uh, heel veel, niks. Ah. Ja. Ik had de verjaardag van Quinten. Oh ja, over de verjaardag van Quinten gesproken. Het was gezellig. Dat moest ik nog even meedelen ja. Hé, hey, maar even duidelijk voor de duidelijkheid. twee duur Max Verstappen natuurlijk. De beste hits nog met zoals andere. Aluna George. Justin Timberlake. En wat hebben ja. we nog meer? We hebben, we hebben een... Jonas Parson en uh, Sander Dowdij. Ja, die staat ja. er ook tussen. Justin Bieber. GCA. En ik had komen mensen binnen. Ja. Nou, Hoe oh, zal nee. dat zijn? Ik oh, denk nee. dat het de meneer... Het Brrrr. is onze jarige job van vorige week. Meneer De heer ja, jongen, ja, hij is er. Even hey, een beetje laat snel pakken van microfoon 4 even snel. Hey, uh, je bent een beetje laat. Ja, je meent het. Hoe nee, nou, was het. Uh, je hebt hem nou langer dan school gehad. Hé, hey, daar hebben we nou, het zo nog wel even over. School. We hebben het anders zo nog wel even over. Vind ik een goeie, toch? Hé, hey, tot zo. We zijn zo bij jullie terug. Naar het nieuws: Weer een reclame. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.